Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, ja, ja, ja. Een hele goede morgen, middag, middag uh, allemaal. Uh, lieve luisteraars. Wat fijn dat jullie weer hebben afgestemd. En, uh, ik hoop dat jullie het net zo fijn vinden om mijn stem weer te horen. Want we zijn natuurlijk een poosje even in de terugtrekkende fase geweest. Maar we gaan dit jaar weer met de frisse moed beginnen... En uiteraard, het kan nog net, we zitten nog op het randje. Het hele ZFM Lunchteam wenst u natuurlijk een fantastisch 2020. 2020, de weegschaal staat gelijk. Dus het zal wel het jaar van balansen worden. En dat wens ik dan ook iedereen toe, dat alles netjes in balans is en blijft. En hier bij ons aan tafel ook onze nieuwe collega van ZFM Lunch, van Zandvoort Lunch. Peter den Boer, wat gezellig, welkom. Ja, nou, dankjewel. dankjewel. En ook uh, de beste wensen zeg ik dan maar. En alle goed voor iedereen en voor het team, maar ook voor de luisteraars. En uh, op het moment dat wij deze opening, deze uitzending openen, straalt de zon en is de lucht blauw. Voor het eerst sinds, denk ik, heel, uh, misschien wel twee weken. Kijk, dat moet toch gewoon een teken zijn. Dat denk je teken. ook niet, Peter? Dat, is, dat is een teken. De weergoden zijn in ieder geval met ons. Alhoewel, dan denk ik, ja, nu zitten wij binnen. En nu wordt het mooi weer. Zal je zien, als we straks weer buiten komen, regent het weer. Maar goed, <lacht> dat zien we dan wel weer. <lacht> nou, Peter die is van plan om iedere maandag... voor u het programma Zandvoort Lunch te verzorgen... Ja. En ik blijf daar voorlopig nog even gezellig aan meedoen. Ja. Uh, zodat Peter helemaal zijn plek gaat vinden mm, in dit programma. Ja, ja. ja. En uh, dat ik hier een beetje aanwezig ben om alle vragen te beantwoorden... voor zover ik daar de antwoorden dan op heb. <laughs> maar goed, uh, het, het programma gaat er nog even een klein beetje anders uitzien. Wellicht dan uh, wat, hoe het zich zal gaan vormen in de loop van het jaar... Maar we gaan er gewoon wel een gezellige boel van maken vandaag, toch? Absoluut. Vandaag we hebben... en uh, alle volgende keer. Kijk, zo is het. We hebben in ieder geval wat nieuwtjes meegenomen. Zandvoorts nieuws en nieuws uit de regio. We hebben uh, het weerbericht natuurlijk voor u. En uh, de artiest in het licht van vandaag. Want er is een jarige vandaag. Of is, hij, is het zijn overlijdensdatum? Het is een uh, verjaardag vandaag. Verjaardag, kijk, dat horen we liever, hè? Ja, ja we vieren liever verjaardagen. Nou, hartstikke mooi. En uh, ja, wat, nog, uh, wat, wat we nog meer allemaal zo gaan bepraten en bekletsen. We zien het allemaal wel, toch Peter? Absoluut. Ja, we gaan in ieder geval eerst weer zorgen dat we weer thuis raken. Want zo'n tijdje weg zijn, dat laat toch wel sporen naar, merk ik nu. Oho! Nou, we gaan uh, beginnen met een lekker muziekje. En om dit jaar weer goed te beginnen... wil ik graag starten met een Zandvoortse artiest. Uh, Alain Clark. This ain't gonna work. Nou, dat is nou ook geen leuk nummer om ermee te, te beginnen eigenlijk, hè? This ain't gonna work. We hopen juist dat het wel gaat werken, hè? Maar... <laughs> het is toch wat? Nou, in ieder geval, Alain Clark met This ain't gonna work. Nee. No side of improving. We're Like a song that just ain't moving. Oh, the harder we try The more it seems that it's just not right Ooh, baby, this ain't gonna work St. Connor Work, Alain Clark, wat was het toch een mooi nummer? En eigenlijk was dit ook het nummer dat uh, zijn grote doorbraak betekende. Hij had daarvoor natuurlijk al leuke nummers, uh, zoals het, het, het, het heerlijke nummer: Heerlijk, heerlijk, de manier waarop je me kust is heerlijk. Dat was toch wel een, een, een ja. Een, een, uh, een verademing in, uh, in muziekland in Nederland. Want het luidde er weer een heel nieuw tijdperk in. Maar dit nummer, This Ain't Gonna Work... dat was toch wel het nummer waarmee die keihard terugkwam vanuit Amerika. En wat insloeg als een bom. Peter, jij hebt uh, ook een mooi muziekje voor ons meegenomen, hè? Ja. Uh, ik heb, uh, uh, er zijn natuurlijk elke dag er zijn, uh, mensen jarig... Je moet even iets dichter bij de, bij ja, de microfoon. Oh, nee, wacht even. Je moet niet dichter bij de microfoon. Ik moet gewoon je schuif openzetten. Hè? Ja. <laughs> <Elke> <laughs> Kijk, dat da elke klinkt al dag beter. Zijn er ja. mensen jarig? Ja. Um, en per, uh, iemand heeft een eenvoudige berekening gemaakt. Die zegt er zijn zoveel miljard mensen op de aarde. Nee, dat hebben ze berekend. En uh, dat betekent, als je dat door 365 dagen deelt, dat er elke dag. 18 miljoen mensen jarig zijn. Nou, en een van die mensen... die al is overleden... maar wiens verjaardag dat is? Dat is uh, meneer Bobjaan Schoepen. Oké. Okay. En Bobjaan Schoepen... Uh, die is bij ons bekend geworden. Hij is een Belg. Hij was een Belg. En uh, hij is de, de oervader... van uh, Bobjaanland. Land, is naar hem vernoemd. Hij is heel beroemd geworden... omdat hij... Uh, altijd met een grote cowboyhoed hoed rondliep en uh, in die uh, hoedanigheid artiest is geworden en gebleven tot op hoge leeftijd. Hij is overleden de dag na zijn verjaardag. Ik geloof na zijn tachtigste. Hoe kien je het uit, ja. hè? Ja, nog net een feestje ja. meegepakt. Uh, ja. um, hij is de man die geschreven heeft de tekst en de muziek. Eenvoudig liedje, maar uh, geweldig. Uh, ik heb eerbied voor jou, Grijze Haren... dat dan later door... Uh, Gert Timmerman natuurlijk hier oh, in ja. Nederland... Gert berond, en, Hermien, ja. Gert en ja. En... Uh, die, uh, daar zat één zin in. Ik weet niet meer welke. Die is net iets anders, want dat vond de Nederlandse platenmaatschappij beter. Oké. Okay. Maar... Eer wie eer in toekomt, Bobby aan schoepen. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. En daar gaan we nu naar luisteren. Dan gaan we nu naar luisteren. Was dat nummer vijf op de dat plaat? Dat is nummer vijf, ja. Dan ga ik ja. hem nu openzetten. Ja. Dus uh, de Peter den Boer heeft voor ons meegebracht. Bobby jan met eerbied voor jouw grijze haren. Nou, daar komt ie. Ik heb eerbied voor die grijze haar. Zij bekronen een moeders gezin, zij verzachten de sporen der jaren na een leven van werken en pleeg. Ik heb eerbied voor die grijze haren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 heeft mijn hart een gastvrij deurtje Dat altijd wijd open staat Omdat hen het harde leven Zo leed als vreugde bracht Hebben zij nu grijze haren En een blik zo wijs en zacht. Ik heb eerbied voor die grijze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 Voor rimpels van zorgen en pijn. Ik wil trachten voor hem die ze dragen. Altijd een bron van vreugde zijn. Bobbejaans schoepen. En uh, dat omdat hij vandaag jarig geweest zou zijn, hè? Ja, ja. ja, hoe oud zou die geworden zijn? Volgens mij zou die nu uh, iets van 87 of zo geworden. Zijn. 87, alweer zo Ongen, lang, lang geleden. Ja. Nou ja, en dan draaien we morgen weer, dames en heren. Want uh, morgen zou dan zijn sterfdag zijn, hè, als ik jou goed begrepen heb. Ja. <laughs> Komt hij weer in, sorry. Nee, hoor, we zoeken voor morgen wel iemand anders uit. Eens um, even kijken, Peter. Uh, uh, uh, ja, wat, wat heeft je ja, Want jij bent uh, al. Disjockey bij het team van uh, Sandford Jess. Ja. Hoeveel jaar doe je dat al? Uh, ik denk al een jaar of 10, 15, 15, denk ik. Echt waar? Hier ja. bij, uh, bij CFM. Ja, begonnen op het uh, kerk. Begonnen op het ja. Ja. ja, in de oude studio. Ja, nou studiootje, hè? Studio. Ja, jeetje. Ja. Ja, ja, dat was uh, een studio, uh, studiootje, ja. maar wel gezellig Absolute. ook hoor. Dat <laughs> was echt leuk. Ja. Je had leuk dat uitzicht over het plein natuurlijk, ja. wat ook altijd een leuke band gaf. Ja. ja. En, en heb je van meet af aan meteen jazz gedaan? Of was je uh, van, eerst... Nee, van meet af aan... Uh, uh, Fred, Fred Kronsberg ja. was toen uh, de leading man op dat moment. En die heeft mij uh, uh, gevraagd... wetende dat ik uh, mij in het dagelijks leven... Uh, bijzonder met jazz en jazzmuziek bezighoud. En... Uh, toen ben ik dat gaan doen dat vond ik leuk. Want vertel eens aan de mensen, Peter. Je, je zegt, ik hou me met jazzmuziek bezig. Maar hoe hou jij je bezig met jazzmuziek? Uh, ik denk dat de luisteraars dat wel graag... van uw nieuwe presentator willen weten. Ja, toch? Ik uh, speel al uh, ruim 50 jaar uh, muziek... en allerlei stijlen en allerlei vormen. En um, eigenlijk uitgaande van, vanuit het feit... dat uh, muziek mensen moet vermaken... Boeien, uh, uh, amuseren. En um, um, uiteindelijk ben ik mij gaan toeleggen op uh, jazzmuziek. In allerlei vormen en gradaties. En uh, nou, dat vind ik leuk. En ik heb een grote platenkast waar ik uh, dan uit kan putten. En in de loop van de jaren uh, ja, kom je er steeds meer over te weten. Het is uh, net als popmuziek heel boeiend. Ik vind popmuziek ja. ook... Ik speel allerlei stijlen... Ja, maar wat, wat voor instrument speel je? Ik speel slagwerk. Slagwerk? Ja. Oké. Okay. En uh, um, omdat ik een um, uh, brede muziekkeuze heb... Uh, ben ik, uh, voel ik mij goed thuis in allerlei vormen van begeleiding. Maar, en een van die dingen is de jazz. En daar heb ik uh, dan uh, de, het aanbod aangegrepen... om uh, mij hier in Zandvoort te kunnen storten op het jazzprogramma. Ja. En speel je ook in een vaste formatie... Als je ik, live uh, gaat. Ik speel uh, min of meer vaste formaties en uh, maar ik, mijn grootste plezier vind ik in het invallen in allerlei orkesten, omdat dat uh, een bepaalde spanning geeft en een uh, uh, ja. Dan ben, je, ben je, uit je uit de routine even. hè? Ook dan heb je weer een nieuwe ja, uitdaging spannend. natuurlijk. Het is heel ja. spannend om maar weer te kijken of je samen zo'n product tot een goed einde kan brengen. Ja, ja, ja. En iets moois kan neerzetten. Ja, nou uh, las ik uh, gisteren toevallig dat uh, onze burgemeester met zijn formatie binnenkort uh, ook gaat optreden. Ik dacht ergens in Haarlem, dat kan ik zo wel okay, even opzoeken. Zou kunnen. Um, ja. En hij riep ook op uh, om muzikanten om ook te komen om na het optreden lekker te kunnen jammen. Ja, heb, je, heb je dat wel. Is, is dat iets waarvan je zegt van dat vind ik leuk, of, of is dat minder je voorkeur? <gacht> uh, oproepen om te jammen is altijd. De, uh, uh, daarbij hoort de, uh, de vraag in welke stijl? Wat gaan we doen? Ja, Want, uh, ja komt... dit is ook jazz. Ja, ja, maar dan, ja, nog, volgens mij. dan nog. Ja, oh, ja maar ja, wat ga, gaat met jammen? Ja, oké. Okay, nee, er de, de, de zijn vaak oproepen, ook op Facebook... van muzikanten die willen iets beginnen... of die willen samenspelen met iemand. Maar dat, zo werkt dat niet. Okay. Je, moet wel, uh, je moet wel... in mekaar verlengde liggen. Je moet wel mm -hmm. samen iets kunnen doen. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, Iedereen die wel eens tegen een bal trapt, die is nog niet geschikt om... Om, om, een, om in een team mee te spelen. Te spelen. Nou, zo ja. is eigenlijk met muziek maken ook. Ja. Maar op zich is het uh, gaan naar de jam sessions natuurlijk hartstikke leuk. En het deelnemen ook leuk. En soms heb je avonden dat het niet klikt. Onderling niet dat er, dat er één rotte appel tussen zit. Of meerdere. En, maar ook heel vaak is het hartstikke leuk. En je ja. leert heel veel. Ja. Maar goed, als je, als je dat gevoel hebt... kun je natuurlijk gewoon tussen het publiek blijven staan, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, joh, ja. Hartstikke leuk. Ik vind ja. het leuk. En ja. uh, de oproep om te gaan jammen, uh, graag. En het is een leuke vorm van, uh, van vermaak... voor zowel de muzikanten als de luisteraars. Ja, toch? Ja. ja. Ik, ik zal van. straks even kijken of ik het terug kan Zo. vinden. Dan gaan we er een uh, melding over uitgooien. <laughs> ja. Want misschien dat andere Zandvoorters en Haardemers... Uh, dat ook leuk vinden om uh, naartoe te gaan en te ja. kijken. Ja, een muziekmakende burgemeester maak je ook niet zoveel mee, natuurlijk. Nee. Hè? Die lekker uh, te keer gaat trekken. Tenminste, dat denk ik. ik. Ik heb hem nog nooit muziek zien maken, maar daar stel ik me dan zoiets bij voor. Nou, uh, zullen wij uh, eens even een ander muziekje opzetten? Ik ben benieuwd. Hou je van Ten CC? Absoluut. Ja, ik, heb, uh, ik hou van Ten CC, ik hou van geld, dus ik heb de uh, Wall Street Shuffle meegenomen. <laughs> De Wall Street Shuffle. Wat een heerlijk nummer. En ja nog veel meer leuke nummers hebben ze natuurlijk. Gaan we er misschien de volgende keer maar eens een 3-in-1 -een van maken. Want die hadden we vandaag nog niet bij ons. Dus ja, helaas, helaas. Um, afgelopen zaterdag, Peter, was er in de Corvus Sporthal... was er een schoolvoetbasketbaltoernooi. En uh, dat is altijd een heel uh, mooi spektakel. En ik had eigenlijk dit jaar heel graag erheen willen gaan. Omdat ik af en toe wel eens uh, bij de jeugdtrainingen ben. <coughs> en dan is het gewoon opvallend wat een talenten zich dit jaar hebben aangemeld uh, heb het bij het de ja. basketbalvereniging. Ja. Heb je het gezien? Nee, ik heb de... het oh. Berichtgeving van Joop, Joop van uh, ja. nauwkeurig gevolgd. Want Goed zo. Joop uh, ja. die heeft een warm hart voor uh, basketbal. Ja, Vooral. dat is zijn grote passie. Ja, zeker. Het schijnt weer enorm spannend geweest te zijn... maar eigenlijk was het ook wel weer een beetje voorspelbaar. Want de Oranje-Nassa-school is voor het vijfde jaar op rij uh, kampioen geworden... Dus die hebben de, de grote beker uh, gewonnen, uh, gewonnen op punten. Um, ze hadden trouwens met de meisjes, uh, waren ze, met het meisjeteam, waren ze qua uh, competitie niet eerste geworden. Maar het tweede, want dat was de Hannie Schaftschool die, uh, die, die als eerste geëindigd waren. En uh, de jongens waren wel eerste. En uh, ja, door, door dan de punten die ze hebben opgebouwd door de wedstrijden heen... heeft uh, de oranje School, uh, de, ja, ja, die zijn dus de kampioenschool geworden. Dus dat. En uh, ja, helaas heb ik het gemist. Want ik had heel graag al die, uh, die gastjes aan het werk ja. gezien. Ik vind het altijd verschrikkelijk leuk. Ja, altijd een leuke sfeer hangt er dan ook. En uh, naarmate de wedstrijden vorderen, zie je de... Um, dan um, kom ik niet op het naam. Oh jeetje, Mina. Jongens, ik loop naar de 60. Ik ga het gaat beginnen. <lacht> oh. uh, uh, nou ja, ik, ik, ben het, ik ben het woord kwijt. Oh, dan de de, de, de, de, worden ze steeds fanatieker naarmate yes. de dag uh, voorbij <lacht> ja. gaat. Hè? Dan gaan ze proeven van die... Uh, uh, weer een punt, punt. En oh ja. jongen ja. Echt heel leuk om te zien. Ja. Heb jij vroeger ook aan sport gedaan, Peter? Ik heb uh, gewaterpolo'd. Waterpolo, wat leuk. En Ik was een waterrad. Oh, wat goed. En uh, waterpolo gedaan, ja. Dat, uh, dat kunnen water. hele gemene sporten zijn, Absoluut. hè, het waterpolo. Overwater, bovenwater, hè? vrolijk, onderwater, uh, ja, feestelijk. Hè? Ja, want ja. ik weet dat uh, mijn kleinzoon... die kan ook uh, behoorlijk goed zwemmen. Die, ja. die, die sprong daar een beetje tussenuit in het zwembad. Van, ja. uh, god, die jongen die heeft kracht en... Uh, en uh, wilde hij niet door. Is een waterpolo niks voor hem? En ja. toen hebben we ons daar een beetje in verdiept. En toen zei hij nou, oma, oh, ik geloof dat ik afzie. Want dat ja. is niks voor mij. Nee, nee. Ja. <laughs> die had ja. er helemaal geen zin in dat zijn zwembroek naar beneden getrokken zou worden. Ja. Of dat die geknepen ja. zou worden op een plaats ja, die was, je liever niet hebt. Het rugby van de, van de watersport. Ja, van, hè? Van ja. Watersport. Hoeveel jaar heb je dat gedaan, Peter? Een jaar of uh, zes zes ja, jaar, ja, nou, dat is toch best wel lang eigenlijk, hè, voor een kind. Ja, ja meestal ja. Uh, veranderen ze per ja. seizoen of twee, drie jaar, maar ja. Ja. zes jaar is best lang. En nu, wat doe je nu aan de sport? En nu doe ik alleen fitness. Fitness. Fitness, ja. In de sportschool. Of? In de sportschool. Ja, ja, absoluut onder deskundige leiding. Ja. En dan gaat, uh, ja, we hebben plezier en ik zwem nog steeds toch het is toch ja, nog... In zwembad of uh, in zee? Zwembad. Of, nee, nee, in het zwembad. In zwembad, ja, lekker gewoon trekken. Lekker, ja. lekker. En ben je dan lid van een sportvereniging... Nee. of ga je op ja, eigen gelegenheid? Ja, ik ben lid van, in, uh, van in de Haarlem van de onderwatersportvereniging. De onderwatersportvereniging? Ja, dat is... Uh, de duikspo, duikvereniging. Oh, ja. Oh leuk. Ja, ja. ja. Dat is helemaal mooi. En dan heb je ook brevetten. Ik heb een, uh, een, een br het, het, het, het eerste brevet... ja. Dat dus je mag wel mee naar Brakken en dergelijke ja, op de Noordzee, of niet? Ja, heb je dat wel eens gedaan? Ja, ja, ja. En? Ja, ja, Hoe hartstikke goeien? leuk, spannend. Ja, hè? Ja, hè? Spannend, zeker. Ja. Ja. Oh, dat lijkt me ook zo geweldig, ja. dat duiken. Ja. ja. Nou, gaat er voor mij niet meer van komen. Ik wacht op een volgend <laughs> leven, daar ga ik mijn kans grijpen. Kijk, dat is ook goed. <laughs> ja, ehm. Um, we gaan, uh, Oh, ik ben een heel leuk nummer tegengekomen, Peter. Ik weet niet, ik heb, ik heb maar een klein stukje geluisterd. Dus ik weet helemaal niet of ik de luisteraars... nou wel zo'n heel groot plezier ga doen. Maar ik vond hem leuk. Brommerskieken. Heb jij wat met Brommers? Nee, Brommerskieken, nee. Brommers kieken, nee. Ik had, uh, in mijn jeugdjaar had ik een Zundap. Ja? Een Zundap. Geweldig, een, ja. Schuiver, Ja, ja. Maar ik, het, het nummer, ik ga luisteren. Ik ben ja, ik ook, ik ook. Ik ben ook net zo benieuwd. Ik hoorde het net even voorbij. Ik denk, oh, wat is die leuk. Die ga ik die ga spelen. Nou, daar komt hij hoor. Ze was net 17, maar van 110. En die waren met mij. Utembron. Oh, daar... <laughs> Sorry, hoor, dames en heren. Ik had alleen, dat zie je maar Ik had alleen dat eerste regeltje gehoord. En ik, oh, die is leuk. Maar weet ik veel? Peter ligt hier helemaal gevouwen. Want die zit het format nog even door te nemen. Geen hip-hop. Geen house. <laughs> Nou, dat ging lekker, hè, Peter? Heerlijk. Maar was wel, het was wel even lachen. Het, het voordeel is dat het ook uh, snel voorbij is. Dat is het snel nummer. Mee dat, dat is wel weer waar. Het is geen nummer wat zes minuten duurt, gelukkig. Nou, maar anders had ik hem ook wel afgebroken, hoor. Maar dit waren de uh, Beat Croaks met uh, Brommerskieken. Nou, op zich natuurlijk hartstikke leuk. Maar of het nou voor Zandvoort lunchnaam nou wel zoiets is, dat denk ik toch eigenlijk niet. Ehm. Um, we gaan straks we gaan nog even één nummertje draaien. Gaan we gaan eens kijken wat het weer gaat doen hè, voor vandaag. Ja, toch? Of het zo blijft. Of het zo blijft, ja. Laten we het hopen, want dit is helemaal niet verkeerd. Helemaal niet. Uh, laten we gaan luisteren naar um, Danny Vera met Rollercoaster. Mm. he had With me in my dreams I see a sail of seven seas I will try to find my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 De Nivera, met het prachtige nummer Rollercoaster. Ik vind het zo mooi nummer. Ja. Jij ook, Peter? Hij is uh, een eenvoudige Middelburgse jongen... die ja. met grote, verbaasde ogen kijkt naar het succes dat hem komt aanwaaien. Hij ja. heeft uh, heel hard eraan gewerkt. En uh, doet vreselijk zijn best. En, maar is het nog steeds een jongen die met zijn beide benen op de grond staat? Heel de sympathieke zanger. Ja. Mooi, hè? Ja, en, ja, en geweldig. die als komeet omhoog schiet. Ja, Ah, het is ook een prachtig. Dit nummer specifiek is zo prachtig. Ja. ja. Uh, Peter, volgens mij zit jij te popelen om ons te laten weten wat de weergoden met ons voor hebben. Ja. Dus ik ga eens even een jingletje opzetten en dan mag jij, uh, als, als, als, als de spreker uitgesproken is, mag jij erin. <laughs> Komt hier. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht, luidt als volgt. Vandaag schijnt geregeld de zon en blijft het overwegend droog. Toch is een lokaal buikje niet uitgesloten. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk toe. De zuidwestenwind wordt zuid en is matig boven land en vrij krachtig aan zee. De temperatuur stijgt naar 9 of 10 graden. Vanavond is het bewolkt en stijgt de kans op wat lichte regen. Komende nacht gaat het steviger regenen. De zuiden tot zuidwestenwind waait vrij krachtig in de polder... En krachtig wordt uit aan zee, windkracht 5 tot 7. En de temperatuur wordt niet lager dan een graad 8. Morgen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de ochtend en het eerste deel van de middag is het tijdelijk droog. Maar later op de dag gaat het wederom regenen. Het zuiden, de zuiden tot zuidwestenwind waait matig tot krachtig. En de temperatuur stijgt naar 12 graden. Morgenavond is het bewolkt en regenachtig. Bovendien waait het stevig. Boven land waait het vrij kracht. En aan zee hard het stormachtig. Windkracht 5 tot 8. In de nacht naar Woensdag Nemen de neerslagkansen af. En de wind luwt wat. De temperatuur is zeer hoog. En komt niet onder de 10 graden. Woensdag is het ook bewolkt. En dan valt wederom enige tijd regen. De stevige wind neemt langzaam in kracht af. En wordt opnieuw een graad of 12. Na... Nou. Donderdag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Vrijdag weer regen en het weekend is het rustiger. Er is een afwisseling van wolkenvelden. Ja, en de temperatuur die blijft 8 graden. Pas volgende week is de temperatuur normaal voor de tijd van het jaar. Het wordt dan een graad of 6. Dat is hem. Dat was het weer. Nou, onze wens komt niet uit, Peter, hè? Het gaat regenen, het wordt winderig, het wordt weer naar... het wordt gewoon, uh, kortom, uh, winters, herfstweer, hè? Ja. ja. Maar dit was dus het weerbericht dat voorspeld werd door uh, Rico Schreuder. Kijk. Ja, onze weerman. En uh, nou zit ik me af te vragen waar ik mijn muziek... Oh, hier heb ik muziek gelaten. <laughs> ja, ja, ja, ja. Was jij ook zo gek vroeger op Diana Ross? Ja, ja Dat hè? was natuurlijk een vakmens... Zeker. Ik heb, uh, is, uh, nadat ze uit de, de, haar groep is gestapt... is zij zich gaan toeleggen op uh, optreden met jazz classics. Met een groot orkest. Is en, dat zo? Uh, ja. In, uh, veel in uh, Las Vegas. En uh, dat zijn van die, die optredens die dan uh, bijvoorbeeld vier maanden duren... twee keer per dag voor een bedrag van, van uh, enkele miljoenen. Oké. Okay. Ja. Dat maar alle goed. grote dames en heren... als ze in wat rustige vaarwater komen. Ja, ja. ja nou ja, goed. Het is ook niet onverdienstelijk, nee, zou ik zeggen. is vol En uh, ja. ze, ze wonen daar dan ook. Dus ja, ja, ja. Wel. Ook dat nog. Ja, kosten ja. inwoningvrij. Ja. Ja, ja, dat doet het hem natuurlijk ja. ook net. Hè? Ja, zeker. Nee, ik had namelijk een nummer van hem meegenomen. Ik weet niet of je het leuk vindt. Ik had een beetje een uh, lekker uptempo. De Bos. We gaan het horen. Ja, zullen we het doen? We doen het gewoon. Komt ie. Oh. Diana Ross. Met de bos. Ruimte, hè? Ja. Diana Ross is de bos. Ja, ja, lekker nummer. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En uh, ik had het uh, zojuist met Peter over. Uh, het optreden van onze burgemeester. En ik dacht dat dat in Haarlem was. Ik heb het even voor u opgezocht. Het is niet in Haarlem. Het is 15 januari. Woensdag 15 januari. Dan spelen ze in de Cargador in Utrecht. Dat begint om half acht. En de Cargador in Utrecht. Dat is een jazzkelder. En ja, alle informatie daarover kunt u vinden. Op cargador.nl. En dan onder het kopje... Agenda, Utrecht en dan Agenda. En um, ja, de burgemeester vraagt dus uh, kom daar gezellig naartoe. Na de pauze is er een jam sessie. En de tip voor de muzikanten die komen luisteren is dus... om het muziekinstrument mee te nemen. Nou Peter, je hebt uh, wat moois voor ons meegenomen, vertelde je me net. Ja, uh, uh, uh, je hebt de nummers in de loop van de geschiedenis... die beroemd zijn geworden... Tophits geworden. Zoals uh, het nummer van Procol Harm, A Wider Shade of Pale. En uh, vaak is het lastig om dat te evenaren. als je eenmaal zo'n hit hebt. Er eh, worden dan de anderen opgenomen. Ik heb een CD gevonden. En waarvan ik vind dat uh, de nummers die daarop staan. op voortreffelijke wijze worden gecoverd, ge zoals dat heet. En dat is uh, een. een uh, een project waar een groot orkest, de Royal Philharmonic Orchestra, eh, speelt. En daar zijn allemaal artiesten. Niet de artiesten die die nummers eh, opgenomen hebben, oorspronkelijk. Maar juist die nummers van anderen zingen. En eh, zo gaan wij nu luisteren naar eh, het nummer Why the Shadow of Pale. Gezongen door de artiest John Farnham. Nou, ik ben reuze benieuwd. Dat is natuurlijk wel iets aparts en niet iets alledaags. Dat, dat hoor je denk ik niet snel nee, op de radio. Het is, het is he, zoiets. Doen, ja, dat is ja. het leuke he, van de lokale radio en uh, de vrijheid die je daarin hebt. Dat je de mensen ook ja. eens een keer hele mooie pareltjes uh, op een andere wijze kunt laten horen. Uh, dus A Whiter Shade of Pale door. Maar ik zou hem nog één keer kunnen noemen. John Farnham. Dank je wel. Je durft er amper doorheen te praten, zo mooi. Dit is een, uh, een prachtig stuk muziek ingeleverd door Peter den Boer. Onze nieuwe presentator op de maandag van Zandvoort Luncht. Um, we gaan straks iets gezelligs meemaken in Zandvoort. En uh, ik roep het nog maar even, want over een uurtje gaat het beginnen. Dus degene die het mee wil maken, die uh, moet dan toch uh, even gauw wassen, aankleden, tanden poetsen, leuke kleren aan en op pad gaan. Want vandaag is er weer een Zandvoortse verhalenmiddag. En deze verhalenmiddag die wordt vandaag gepresenteerd door Connie Lodewijk. En ik denk dat ze bij iedere Zandvoorten wel bekend is. Connie is een danseres van het Nederlands Danstheater. En ze heeft haar opleiding gehad aan de Balletacademie in Den Haag. En in 1978 opende zij haar eigen dansschool, Studio 118. En dat was hier in Zandvoort. En uh, als u uh, meer wilt weten over uh, Connie en alle ins en outs. Zij gaat straks alles vertellen over zichzelf... en over haar loopbaan, over haar carrière... en uh, ja, wat is al niet meer. Um, u kunt daar naartoe gaan vanmiddag. Het begint om twee uur, het duurt tot half vier. Aanmelden is niet nodig en het vindt plaats in de blauwe tram in Zandvoort. De kosten zijn 2,50 euro per deelnemer... inclusief een kopje thee of koffie en iets lekkers daar ook nog eens een keertje bij. Dus in het, in het wijksteunpunt de blauwe tram van 2 tot half 4... straks deze middag de Zandvoortse verhalenmiddag... gepresenteerd door Connie Lodewijk. Peter, het uur, eerste uur zit er alweer bijna op. Wat vond je ervan? Oh, wacht, laat ik weer de microfoon voor je openzetten. Ga ik je wat vragen en dan ben je niet te horen. Fijn hè, zo'n feest is Een uh, groot staaltje van uh, improvisatiekunst, zullen we maar zeggen. Ja, dat was Met, het uh, vandaag uh, wel hè. Ja, ja, ja. ja. Maar het gaat, uh, gaat helemaal goed. En uh, ik vind het gezellig. Dat is mooi en daar gaat het om. En we hopen natuurlijk dat de luisteraars thuis het ook enorm gezellig vinden. En. Um, ja, wij gaan richting het uh, nieuws van 1 uur. Dus we gaan het laatste liedje voor dit uur draaien. En dan kiezen we voor Gilbert O'Sullivan. En dan hoop ik dat u bij ons blijft. En dat we u straks na het nieuws en de reclameboodschappen weer uh, mogen verwelkomen. Tot strakjes. Mm.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 More I Op 104.5